...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn plannen om een superschool te beginnen voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Peuters, lagere schoolleerlingen en pubers moeten er hun plek vinden... De school komt in de achterstandswijk Charloos. Kinderen met een taalachterstand krijgen al vanaf hun tweede jaar intensieve begeleiding. Dat betekent wel dat ze ook op woensdagmiddag naar school moeten. Leraren uit het voortgezet onderwijs gaan Nederlands, Engels en rekenen geven in de groepen 7 en 8. En in groep 7 wordt al voorlopig bepaald welk vervolgonderwijs een kind gaat doen. De superschool is een plan van de scholengemeenschap Hugo de Grote in Rotterdam en moet op 1 januari beginnen. Van de werkgevers in Nederland heeft 4% dit jaar het personeel gevraagd om salaris in te leveren. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot en salarisverwerker ADP onder personeelsmanagers. De meeste loonoffers werden gevraagd in de bouw. Ook vragen steeds meer Nederlandse bedrijven aan hun werknemers om een lagere functie te accepteren. Verder wordt door werkgevers gesnoeid in financiële extraatjes. Iran is weer bereid om zijn nucleaire installaties te laten onderzoeken door internationale inspecteurs. Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat dit onderdeel kan zijn van nieuwe onderhandelingen met de VS. Zarif herhaalde dat Iran alleen vreedzame bedoelingen heeft met de nucleaire verrijking. Verder eist Zarif in ruil voor inspecties dat Amerika een eind maakt aan de economische sancties tegen Iran. De financiële specialisten van de meeste oppositiepartijen praten vanmiddag met minister Dijsselbloem van Financiën over aanpassingen van de kabinetsplannen. De partijen hebben laten weten dat ze bereid zijn bepaalde plannen in de Eerste Kamer te steunen als ze daar iets voor terugkrijgen. Alleen de PVV en de SP schuiven niet aan bij het overleg. Het weer droog en nog steeds een stevige oostenwind. Vanmiddag vrij zonnig en bij 16 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS-show. Het is een vrij drukke ochtendspits. Er staat in totaal 180 kilometer file. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en de Afrit Buntschoten 10 kilometer. De andere kant op tussen Naarden en Muiden 7. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Cunenborg en Knoopend Ouderijn 10. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Haven en Knoopend Muidenberg 6. A8 richting Amsterdam voor Knopend Koenplein 6. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de Afrit Haarden en Zuid en Knooppunt Bad Oevedorp 6. Dan de A12, Den Haag richting Utrecht, voorknopend Oude Rijn 5. De A13 richting Den Haag na een ongeluk bij Delft Noord 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A27, Gorkem richting Almere, tussen Lexmond en Knooppunt Lunette 10 kilometer. Is daar een vrachtwagen gekanteld. Er zijn twee Rijstroken dicht. Omrijden kan via de A2, maar dat kan dus niet filevrij. Tot zover de verkeers.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 Zo sterk als een leeuw in de sauna, in de sneeuw. Wanneer hij met zijn lichaam showt, de meiden, stond aan roze willen Anton als die rooi. Piagra, ja, een ecstasy, dat gebruikt weer Anton niet. Geen tattoo geen attaché, ook geen piercing. Hij vrijd zeef, hij, hij is heel lief, hij is een tijger. Elke vrouw gaat voor de wijk. Zo sterk als een leeuw In de sauna, in de sneeuw Wanneer hij met zijn lichaam de mijne Ja, dat is de man. Geen fan kan in zijn schaduw staan. Hij is zo knap en zo spontaan. Zo knap. Oh, hij is zo mooi. Let in. Ik heb in jou gezien, Kom maar met mij geniet. Mijn liefde, dat is niet. in leden huh? oh. Hij is zo knap. Het is een idool. Ja, yeah, dat is. Helemaal perfect, door de goden zelf verwekt Zijn figuur, een wonder der natuur Hij is zo sterk als een leeuw In de sauna, in de sneeuw Wanneer hij met zijn lichaam showturen, de meiden stamp aan rotsen, willen aan, als die Roy. En het Centrum voor Zandvoort doet daar lekker aan mee. Met een gezellig oktoberfest. Wat vanavond van gang gaat op het Raadhuisplein in Zandvoort. En mijn collega Albert-Jan heeft ook al gezegd... dat hij erbij aanwezig is in Lederhozen. <laughs> nou, dat doe je helemaal goed, Albert-Jan. Je de Anton als Tirol. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee het 8 over drie. Welkom bij Tweede Uur van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste aandacht voor het voetbal. Want hoe staat het daar? Sv Zandvoort tegen Marken? We vragen aan jou. Top. Nou, dat geloof je nooit. Nou? Dat geloof je echt nooit. 2-0 voor Zandvoort. Nee, hey. kijk. <laughs> ja. Kijk. Ja. Zo. Het eerste doelpunt was uh, in de reclames. Dus daar heb ik maar de telefoon ingelegd. En uh, het tweede doelpunt is een minuut nog 4-5 geleden gevallen. Uh, het eerste doel was een prachtig mooie goal. Het was een, uh, uh, Nigel Berg die een hele snelle aanval op zette over de rechterkant. Hij uh, haalde bijna de achterlijst, zette de bal hard voor. Kieper kon er niet bij. En Jan van der Velde zette zijn voeten tegen en maakte de 1-0. Mooi doelpunt in de tak van het doel, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, en dat, ja, Sandfoort uh, ging gewoon door. Uh, Marken, dat is. Uh, had wel veel meer druk. Maar Sandfoort kwam er snel uit. En het, het tweede doelpunt was uh, Dylan uh, uh, Keurgen. Het werd neergelegd. Als ja. het doorgebroken is, als doorgebroken spelen werd hier gelegd. Die was wel geland. Hij gaf wel die penalty. Maar hij kreeg de kreeg een gele kaart. En die ontfermde zich over die penalty. En daardoor leidt van nu met 2-0. Ongekeerde wereld nog dit jaar eigenlijk. Laten we eerlijk zijn. En het is niet eens zo verwonderd Want ze werken er keihard voor. Ze moeten natuurlijk ook vooral achterin zo'n keeper beschermen. En dat gaat, uh, tot nu toe gaat het uitstekend. Want ik denk dat Loksi Rikers nou misschien die ballen heeft aangeraakt. En dat waren dan de simpele ballen die jij uh, gewoon kon verwerken. En dat is ook uh, wel prettig dan voor het keeper als weet dat die achterin. En dat gaat bijna in, oh, een prachtig mooie kop van Pitt uh, kopen. Die uh, bijna de keeper. Uh, uh, ver, Verraste. Het was een uh, corner van uh, Roberto Molina. En uh, Peter Koper kon zijn hoofd er tegenaan krijgen. Hij begaf een mooie kopbal af. Maar toch uh, had de keeper hem nog uh, te bakken. En uh, dat was dus bijna 3-0. Maar ja, bijna is dat niet helemaal. En daar is een uitval van. Uh... Van, van Mark, over de Zandvoortse rechterkant. wordt afgepakt door uh, Peter Rijpaal van de Oort. Hij kan die bal goed verplaatsen uh, daar. En plaatsen we dan weer bij Loxy Rikkers in de voeten. En die moet die bal wegschieten. En dat doet hij niet helemaal perfect, want de bal gaat over de zijlijn... Uh, ...ter hoogte van de duckout van uh, Mark. Die gaat dus u ingooien. En alle spelers, alle spelers uh, op de helft van Zandvoort... Alleen de keeper van Marken, die is nog terug. Nou, dan moet je wachten dat, dat je die bal kan krijgen. En dan proberen weer een snelle uitval te doen. Uh, voorlopig is het uh, kan die bal weggewerkt worden en kan Lotzie Rick is die bal heel simpel oppakken. En uh, temporiseert even. En gaat dan gaat hij die bal weer in het spel brengen. Dan gaat hij doen naar. Even kijken. Uh, ah, schiet hem uit. Richting, richting. Dat is alleen de richting. We gaat weer over die zijlang, Dit ter hoogte van de duk van Marken. Ik heb alles van al snel ingenomen. Uh, snel aanval van Nee, hey, ik moet onderschept daar. Nou, Drugst overtreding. En Zandvoort, dan mag hij die bal gaan nemen. Dan is we een eigen 16 uh, meter gebied. Goed, we hebben gesteld. Uh, we zitten in de 41ste minuut. En dat betekent dat Zandvoort nu met 2-0 voor staat. En nog 5 minuten tot de rust. Wat wij het volhouden. En misschien komt er wel iets heel moois vanmiddag uit. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En straks uiteraard veel meer over de wedstrijd. Uh, FC Zandvoort tegen Marken. En daar staat het 2-0. Geweldig. e poi riprendermi Ramassati, beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. Zie je TV, GFM, TV. op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Adele. Hoor de single van Adele dat was set fire to the rain. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report yeah. En we schakelen weer live over naar City Bar Sofort naar Willem van Dessen voor de kwaliteit van de DTM op het circuit, Willem. Ja, kwalificatie DTM, een circuit Park Zandvoort. En ik kan zeggen dat we halverwege zijn. De kwalificatie heeft een systeem dat er per sessie van 11 minuten is. Dat vallen er iedere keer auto's af. Zes stuks per keer vallen eraf. Nou, we hebben er nu nog tien over. Die tien gaan uitmaken wie de pole position gaat veroveren. Alhoewel, zes vallen daar weer vanaf. De snelste vier, die mogen dan aan het eind van deze kwalificatie... Dan ...individueel rondje rijden... ...en tussen die vier gaat dan uh, de pole. Gaan we even kijken naar de afvallers... Uh, ...tot nu toe. Nou, heel teleurstellend... Uh, ...gelooft het hier het weekend... ...voor uh, Mercedes. Snelste Mercedes... Uh, ...is tot nu toe, en daar zal hij blijven... ...op een twaalfde plaats... Uh, Kerry Peffert, niet één van de minste uh, ...natuurlijk uh, drie keer gewonnen hier op Zandvoortal Zandvoort... ...Al uh, Peffert, uh, ...met Mercedes, maar Mercedes dit jaar... ...toch uh, ja, wat uh, minder in de DTM... Uh. ...snelste Mercedes... ...Dus uh, Peffert op een twaalfde... Uh, 21e plaats. Eén plaats voor hem vinden we een andere drievoudig winnaar hier op Zandvoort. Die rijdt in een Audi x is dat. Matthias uh, Exo Toch ook wel uh, enigszins uh, teleurstellend. Die rijdt in een Audi. En om dan uh, de merken compleet te maken dan maar uh, zou ik maar zeggen BMW en uh, Audi heb ik genoemd. Kijken we naar de kampioen uh, van het afgelopen jaar. Dat was uh, Bruno Spengler. Die is actief in een BMW en die deed nog uh, minder. Want uh, die vinden we terug op een uh, zestiende plaats. Uh, helemaal teleurstellend natuurlijk. Ja, dat is wel verrassing, Willem. Ja, dat is een verrassing. Op een zestiende plaats teruggevonden. Gaan we even kijken naar voren in het veld natuurlijk. Want daar gaat het uiteindelijk hier in Zandvoort op. Vinden we tot nu toe Pietman in een BMW op de Pol. Nee, Mortara is dat. Op de voorlopige Pol. Mortara, ja, Zandvoort en Mortara gaat wel goed natuurlijk. Vorig jaar winnaar hier. Dus die voelt zich in zijn element hier. Op een tweede plaats maar dan kijken we naar de kampioenskandidaten natuurlijk. Kampioenskandidaten nummer 1 is dat, is Mike uh, Rockefeller. Die heeft ze tot nu toe, ja, die pengelt er een beetje tussendoor. Uh, vinden we nu nog uh, terug op een uh, achtste plaats. En uh, zijn grootste concurrent, dat is Augusto Vartvoers in de BMW, tot nu toe uh, de derde plaats. Maar zo dadelijk gaan ze weer uh, met tien uh, auto's uh, elf minuten lang de baan op. Uh, vier blijven er dan over en die vier gaan uitmaken via de pool, uh, ...gaat uh, in ieder geval uh, in de top 10 een, uh, ja, een strijd eigenlijk tussen Audi en uh, BMW... ...mercedes, uh, ja, die uh, moet ze uh, nazwaaien en die staan allemaal netjes aan de kant... ...en die kijken uh, wat de uh, concurrenten uh, het doen... Dat was de eerste die voor de 11 minuten kwalificatie. Dat is wel wat fijn, dat is gaat. Ja, Willem, we horen het inderdaad een hoop uh, race geweld daar op circuit. Geniet ervan en we komen straks weer bij terug. Ja, okay, ja, Hallo, Hoi, hoi. Dat was Willem van Dijssel. Oh. <laughs> Wij gaan we weer lekker muziek draaien. Dus vrouwen Rikieren, die wijt. Nou, boy. Roger Cicero. Zon in de zoolen, de jongens aan de laag. Doch mir hat's überhaupt nichts ausgemacht. Sie war so süß, ihre Beine so lang. Bin fast ein Jahr in ihren Ballettkurs gegangen. Als ich erfuhr, dass sie auf Umweltschutz steht, hab ich, nein, danke, auf mein Parker genäht. Das hat sie damals alles nicht interessiert, doch seitdem weiß ich, wer die Welt regiert. Wie sie gehen und stehen. Wie sie Von kokett bis naiv Sie haben als Baby schon den Vater im Griff Sie geben alles, wenn sie irgendwas wollen und du beißt das Granit, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen, damit die Mädels einmal nur drüber schauen. Sie pushen Becken und stürzen Flinten, ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen. regeren die wett, zodat ik de evenementagenda meer is ten sharp. Hier is you. Met de zin van Ten Sharp, dat was Joe. En daarmee is het uh, precies half vier geworden, tijd voor de evenementenagenda. Neem even een slokje water, Robert-Jan. Ja. Dat is een hele waslijst, hè, he, vanmiddag. Ja, ik zou zeggen, doe het rustig aan. Hebt u pen bij de hand? Want wij gaan de evenementenagenda met u doornemen. Jetskis los. Acht om, acht om. om, om. Oké. En uh, terwijl uh, op dit moment natuurlijk de kwalificatie verreden wordt op het circuitpark Zandvoort van de hoofdrace voor morgen, de DTM. Races en de DTM-race morgen. Dan kijk ik alvast even op het schema. Dat begint uh, ja. Het begint eigenlijk al om uh, half negen, begint het schema al... maar de DTM, het hoofdgebeuren, begint zo rond de klok of van 1 uur morgen. En we gaan het natuurlijk straks iets over vieren met de Willem van Densman. want die heeft dan de, de einduitslag van de kwalificatie op het circuitpark uh, Zandvoort... van het de Deutsche Tourwagen Mike Masters is het geworden, trouwens. Goed, uh, wat gebeurt er nog meer vandaag? Nou, er is al vanaf, vanaf vanmorgen wordt er druk gefietst... en dan heb ik het over strandpaviljoen Talassa... Want daar is Spinning at the Beach. Meer informatie kunt u vinden op www.spinningatthebeach.nl Wat zijn er nog meer aan de gang? Tot half vijf. Uh, het stads- en dorpsomroepersconcours. En dat speelt zich allemaal af op, op het Kerkplein. Tot half vijf vanmiddag. Diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen vandaag naar Zandvoort... om hun boodschap luidkeels aan het publiek kenbaar te maken. Alle omroepers komen tweemaal in actie. Startend met de eerste verplichte roep. Waarbij over een door de organisatie opgedragen onderwerp moet worden geroepen. En na de pauze volgt de tweede roep. In deze vrije roep hebben de omroepers de vrije keuze van het onderwerp... en prijzen de omroepers meestal hun plaats van herkomst. Dus dat allemaal nog tot half vijf rond het Kerkplein. En vanavond, ja, dat is het zo zoweit... dan hebben we dat Oktoberfest in het centrum, hè? Ja, dat vengt alles aan bij mijn raadhuis. En dat vengt aan om 7 uur. Vanaf 7 uur dus het grote Oktoberfest. Feest, ja, een mooie gelegenheid om het samen te doen met het dtm race dit weekend. Het is toch één groot Duits dorp aan het worden uh, dit weekend. Het is vanavond een groot oktoberfest op het Raadhuisplein. En dat begint allemaal om zeven uur. En uh, zoals ik al zei, dus op het circuitpark. Geweldige races. Uh, daar wordt natuurlijk op ingespeeld door de ondernemers. En met een origineel Deutsches Oktoberfest. Met een draadwoest? Zo ook, ja. Ah, voor natuurlijk. de organisatie van het muziekfestival Cisantvoort. Normaal zijn er feesten met dj's en live bands voor elk wat wils. Maar voor het oktoberfest is er iets meer moed nodig om volledig uit je dak te gaan. Ik heb trouwens begrepen dat de mensen zich al uh, omkleden en in lederrozen en zo daarheen gaan. Ik ben heel benieuwd, ook naar die persoon trouwens. Schroom niet, uh, neem uw toestel mee en maak uh, mooie plaatjes. Wellicht als dat u een bekende tegenkomt. Het is immers een traditie in Zuid-Duitsland en in de Alpenlanden. En de enige vergelijking is misschien het carnaval. Hoewel, voor wintersporters en liefhebbers van Apreski wordt het een feest van herkenning. En ik heb het al gezien: de bierkramen staan al klaar, de braadwoesten liggen al klaar. Dus ik zou zeggen: vanavond vanaf 7 uur Oktoberfest op het Raadhuisplein. Mis het niet. Dan is er natuurlijk vandaag ook nog een openluchtvoorstelling van de Bambelwagen. En dat is op het kerkplein en dat begint om 8 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.ballenwagen. Babbelwagen, al een wagen moet mij horen, babbelwagen.nl, www.babbelwagen.nl. Dan gaan we naar de zondag en daar wordt natuurlijk al vanaf s morgens vroeg weer gereest op het circuitpark Zandvoort. Ik hoop dat de wind goed staat en dat we het geluid mooi in het dorp kunnen horen. Uh, dan is er morgen ook tijd voor het Shanti en Zeeliederen Festival... Dat is op diverse locaties in Zandvoort. U bent vanaf van half elf van harte welkom en het duurt allemaal tot half zes. Chanties zijn werkliederen gezongen door op zeilschepen. Het krachtige refrein werd door de bemanning luid gezongen... waardoor het schip op volle kracht vooruit ging. Zeeliederen zijn meer levensliederen over vissersleed, zeemanslijden en vrouw en kind aan wal... Morgen vanaf half elf het Shanti en Zeeliederen Festival op diverse locaties in het centrum van Zandvoort. U bent van harte welkom. Dan gaan we dan alweer naar dinsdag 1 oktober. Dan is het tijd voor de mosselavond. Vandaag was hij nog live uh, in het programma Oud Zandvoort. Met de locatie is Café Koper. Dinsdag 1 oktober, de mosselavond. Kerkpleintje nummertje 6. De, bedraag, de prijs bedraagt 13,50 euro. En begint om half 6 en zal tot half 10 duren. En het is, het is namelijk weer mosseltijd. En zeker bij Kopertje. Kom en geniet uh, mee. Mosselen met drie sausjes en friets. Reserveren wordt aangeraden. Dit kan bij de bar of via de telefoon. Dinsdagavond, mosselavond in Café Koper aan het kerkplein nummer 6. En deelname kost 13,50 euro. Meer informatie kunt u vinden op www.cafeekoper.nl Dan dinsdagmiddag uh, is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. En wel de Sting uit 1973. Dan hebben we dus over het Gasthuisplein. En de prijs afhankelijk met of zonder bus is 6 dan wel 7 euro. En u bent vanaf 1 uur van harte welkom. Om 1 uur gaan de deuren weer open en de Sting uit 1973... met in de hoofdrol Paul Newman, Robert Redford en Robert Shaw. Meer informatie kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. Dan gaan we door en dan zitten we alweer bij de zaterdag 5 oktober... Dan is er een feest about 40 plus Disco Fever. En dat plaats in het Wapen van Zandvoort. Gastheidsplein nummer 10. De entree is gratis. En vanaf 7 uur. Van harte welkom om te genieten van Dance Classics. Met DJ Erwin van der Wouden. Het Wapen van Zandvoort. Zaterdag 5 oktober. Uh, Gastheidsplein nummer 10. Vanaf 7 uur. En dan ja, dan is het ook weer zover. Zaterdag 5 oktober. Korendag in Zandvoort. En dat speelt zich allemaal af in de Protestantse Kerk. Aan de Poststraat 1. De entree is gratis. En u bent vanaf 10 uur tot 10 uur s'avonds. Van harte welkom Kom. Meer informatie kunt u vinden op www.zingaanzee.nl www.zingaanzee.nl En het staat die hele dag in het thema van country en western. Dan hebben we ook zaterdag 5 en zondag 6 oktober kunstkracht 12. Diverse ateliers. De, die kunt u bezoeken. Gratis bezoeken. Leden van de BKZ Zandvoort als mede gast-exposanten uit de regio presenteren een recent werk waarbij de galerie de buzzhalte halte en het nieuwe Lou davis carré de startpunten zijn. Daarnaast staan ze Zowel de ateliers in de Oude Maria School als de Flying Gallery en, Art, en ateliers in diverse kunst van diverse kunstenaars open. Dus zaterdag, 5 en zondag, 6 oktober, Kunstkracht 12, diverse locaties. Meer informatie kunt u vinden op www.kunstkracht12.nl www.kunstkracht12.nl en het was vanmorgen uh, ook al gememoreerd in Goedemorgen Zandvoort. Zondag 6 oktober is ook weer tijd voor Culture at the Beach... met onder andere Dolph Jansen. En dat vindt dan plaats in diverse beachclubs. Voor het gemak verwijs ik u even naar de website www.cultureatthebeach.nl. www.cultureatthebeach.nl Een geweldig door de Lions in samenwerking met de stad Schouwburg... en Philharmonie Haarlem georganiseerd... Dan, ook zondag 6 oktober, is er weer een VIP-avond bij Evi. Restaurant Evi, Zee staat 36. De prijs is 80 euro's. En dan krijgt u een zesgangen menu all inclusive en deze avond serveren ze superdeluxe niets is hun te gek. Zondag 6 oktober VIP avond bij Evi. Meer informatie kunt u vinden op www.restaurantevi.nl. www.restaurantevi.nl. En last but not least zondag 6 oktober we krijgen er maar geen genoeg van wederom race spektakel op het circuitpark Zandvoort en het de burgemeester van Alvendstraat 108. Want dan is het weer tijd voor de Automax Super Sunday. De Automax Super Sunday. Uh, kent een gevarieerd programma... waarbij liefhebbers van snelheid en tuning... op hun denken bediend worden. Naast de aanwezigheid van verschillende merkenclubs... wordt er ook op de baan fel gestreden... tijdens de shootout en time-attack. Raceliefhebbers zetten vast in uw agenda. Zondag 6 oktober, Autobax Super Sunday... op het circuitpark Zandvoort. Zo, dat was weer een hele mondvol evenementagenda... bij CFM. Ging het je allemaal een beetje te snel? De evenementen kan je nalezen op www.cfmsandvoort.nl... of kijk op je tv. Op kanaal 40 digitaal daar vind je CFM TV. Wij gaan ons voorbereiden voor het Oktoberfest. Jawel! came back His hair had turned from black into bright white He said that it was from when the Kazakh smashed his soul They lay, shock. Van Zandvoort hoorde de single van de Crash Test Dummies. En voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag... ...SV Zandvoort tegen Marken gaan we weer over naar Jop Fres. Ja, waar we ondertussen in de tiende minuut van die tweede helft zitten... ...en uh, Marken, uh, net buiten de start, goed van Zandvoort... ...een vrije schopnemer. gevaarlijke plaats... ...maar als iemand al uh, een goed linkerbeen heeft, dus ik ga maar heel even afwachten... En dan kan ik jullie nog even het enige afstellen. Oh, de schijt zich al even afmeten. Kan ik ondertussen zeggen dat we op 3-0 staan? Hé? Ja, we staan op 3-0. Geweldig. Zo! Ge ja, top! <laughs> 3-0 hè? Hey. Heel, even, heel even die prije schop afwachten. Met de met dan, dan zou hij er omheen kunnen krullen. Nee, Rikers pakte hem prachtig mooi op. Het was ook niet al te moeilijk. Maar goed, het was weer eens een snelle aanval van Zandvoort. En uh, opnieuw was John Zonneveld goed bezig. Die gaf die bal aan de Vries. En de Vries ging in het 16 meter gebied in de Via de keeper uh, scoort hij. Dus Zandvoort staat nu op 3-0. een ongekeerde beeld dit, dit seizoen. Zo veel doen we dat hebben we nog nooit in de wedstrijd gemaakt. Ja, nou goed. Uh, blah, blah, blah, blah, blah. Maar het gaat lekker. Het gaat positief. Zandvoort kan die bal uh, goed in de ploeg houden. En stoort uh, op, op tijd. en Verdedigd man en macht, om natuurlijk maar uh, rikkers uh, te sparen voor um, eventuele uh, moeilijke ballen. Uh, nu is het Marken in de aanval. De, binnen centrum Spits wordt terug naar buiten. En er uh, zit kijk een Molina, Roberto Molina, de shit tussen En die bal gaat nu over de zijlijn, wordt ingegooid door uh, Mark. Dat is weer naar Molina, die uh, maakt bijna eens. maar goed, uh, dan is het, uh, Jan Sonneveld die bal naar voren schiet naar Hoppen. Uh, kijk of Hoppen ze sneller nog kan gebruiken, nee, dat is vraag. Uh, de verdediger die kan die bal vrij uh, makkelijk oppakken, speelt uh, via de keeper, laat hij weer het stel binnen, de keeper mocht hem dan niet oppakken, dus die schiet er meteen naar een trailer. Uh, uh, uh, nu weer, Marken, over rechts. Er uh, moet heen en weer gepingeld, uh, we houden wel de bal in de ploeg, maar ze komen niet verder dan die middenlijn. De spelers posten je zo rondom en het is nog steeds een markt. En dan moet weer terug, wordt goed verdedigd daar, uh, echt heel veel de paal van de hoort. En uh, die speler moet hem weer terug ha halen en dan komt een diepe van de spits erbij komen. Een hele kleine zwarte jongen, die uh, personelle jongen, die uh, um, daar voorodigend oh, bij komt. Ja, en dat is Rickers die die bal kan pakken. Dat is Marcel, want de nummer 9, de centrumspits, die kwam met zijn voet aan. Maar die bal ging omhoog, behoorlijk omhoog. En hij kon er niks meer doen, want hij lag op de grond. En Rickers kon die bal op pakken. En die, die bal is nu helemaal naar voren toe. Maar Marke heeft er nou. Marke gaat nu over de middenlijn. Uh, voor zonfens, de rechterkant van het veld. Wordt nu heen en weer gedaan. Dan gaat die bal gaat die over de zijlijn. Nee, wordt nog binnengehouden. En het zometeen van Marke. Nee, die bouwpanoer zit maar echt op zijn huid. Die die je spelers van uh, Marken en die uh, die moeten hem we ook weer helemaal uit eruit halen en moeten ze hem nu gaan opzetten. Nog steeds maar Komt die bal voor. Dus kan ik komen? Ja, hij pakt hem helemaal al op. Goed, we spelen nu even kijken, want het scorebord doet er niet meer. We spelen nu uh, 14 minuten in de tweede helft. En de stand is uh, heel uh, geweldig. verstand Zandvoort 3-0 nog steeds. Ja, had die helikopter een beetje meegeholpen of zo? Met het uh, scoren van doelpunten. <lacht> ja, je weet het uit natuurlijk. Ja, je zou het bijna gaan denken. <lacht> je zou het doel in geblazen die ballen? Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, nee, nee, het was echt dat in de het, het, het, het Gelukkig wel. heel goed. Dankjewel, Jan Fresse. Straks komen we uiteraard Weer bij Jop terug is weer meer muziek. En straks ook meer over het DTM. De kwalificatie die nu gaande is op circuitpark Zandvoort. Daar schakelen we voor over naar Willem van Dezen. Toen we straks bij CFM. ...waarom je deze plaat uitgekozen hebt. Je denkt, Nena doet mee, hè? Duits weekend hier in Zalvoort met de DTM natuurlijk. En vanavond het geweldige Oktoberfest in het centrum van Zalvoort. En dan Nena op de Radio CD. D ditmaal samen met Kim Wild. Je hoorde Anyplace, Anywhere, Anytime. Informatie hoor je straks bij CFM Salford op zaterdag. Waaronder de DTM en het voetbal. En nog veel en veel meer. Ik zou je radio gewoon vastzetten op CFM Salford. Met nu de single van Doe maar! Het is dus toch zover gekomen. Dat jij je naast me ligt. In de schema van de ochtend. Kijk ik naar je gezicht. Je bent hetzelfde waterhoofd lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo lang en minstens 17. Oeh, Belly ik, ik weet niet of het goed of slecht. bij doe maar en Bel Helen. Bijna 4 uur geworden, maar voordat het 4 uur is heb je nog een plaatje van ons te goed. En ook het uh, voetbal, wat we schakelen weer live over naar uh, Duitsersveld. De wedstrijd SV Sanford tegen Marken. Hoe is het daar Joop? Ja, er is nog niet veel veranderd, Rob. Ik stond dat ik wel een enorme kans had op 4-0. Echt, wat het dat uh, was uh, ja, het was eigenlijk moeilijk om het niet in te krijgen. wel. En ja, nou, Dat is wel een Maar goed, het is dus niet in het geval. Het is nog steeds drie uur verzand voor en en ligt, uh, de oh, Nederlandse Jan van der Velde ligt te traperen op bij Jan, Wiets. Even kijken. Uh, ik denk dat het Ivo hoppers is hier te zien. Maar, nou ja, en is het is niet belangrijk. Er ligt in ieder geval al zandvoort op de grond. En uh, daar ligt het spel stil. Dus ik stel voor dat we toch naar jullie terug gaan. Want er is op dit moment geen actie op de eindstelsel. Oké, okay, dat doen we. Dankjewel, ja, Joop. En uh, zo meteen in het volgende uur, uiteraard, uh, meer van uh, Joop Fris. Hebben we nog tijd voor voor een uh, kort berichtje. Hebben we daar nog tijd voor? Ja, daar hebben we nog even tijd voor. Oké, okay, uh, dus nou, ja, daarover ik je mee, hè? Ja. Oh, nou, Leuk is dat. nou, even iets anders. Ja. We gaan er straks wel even na vieren vragen aan, uh, aan Willem. Maar de bereiken mij berichten dat dit wel eens de laatste DTM zou kunnen zijn op Zandvoort. Dat hoorde ik ook. Heb je er ook wat van gehoord? Dat heb ik ook gehoord en gelezen ook, trouwens. Maar ik meen dat ze vorig jaar een driejarig contract hadden getekend. Willem weet er waarschijnlijk alles over. Dat is een mooie vraag voor het uh, volgende uur, Robert-Jan. Als ja. we schakelen naar Willem van Denzen. Want de kwalificatie van de DTM is nog steeds... In volle gang uiteraard. Heel benieuwd wie die kwalie gaat winnen. We gaan gelijk na vier. morgen op uh, Paul uh, staat. Ja, we gaan uh, kort na vieren gelijk overschakelen naar Willem van En Die gaat ons dan alles vertellen over de startopstelling voor morgenmiddag. En verder hebben we in het uh, derde en laatste de gebruikelijke onderwerpen, zo daar zijn dier van de week en het gedicht van de week. En het gedicht oh. van de week is wel heel bijzonder, hè? Ja, het staat helemaal in het kader van uh, een, van onze uh, uh, enige echte Zandvoortse weerman die nu met recess is gegaan. Dus uh, wij gaan het weerbericht herhalen, maar dan op een hele mooie manier. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. Oké, okay, en uh, mocht je nog een plaat willen aanvragen, ook dat kan trouwens. Ja hoor, ja hoor. Wel, bel me maar op 06, geen probleem. Even joh. 06 voor Albert-Jan, of van mijzelf. Of, of, uh, of jouw, jouw Facebook. Mijn Facebook. En dat is? Uh, ja, gewoon Rob Harms. Rob Harms, en dan vind vanzelf. Goed, zo dadelijk naar het nieuws. En weer van vier uur zijn we weer bij je terug. Met uiteraard heel veel muziek en informatie. Graag tot zometeen. <lacht> ja, nee, <lacht> nog niet instart hoor, Ik doe, Ik doe helemaal nee, nog niet. Okay. Ik zou niet durven. Tot zometeen. En dan spreken we elkaar weer Paul McCartney. En Nieuw dat is de laatste die we zo voor vier uur voor je gaan draaien. En dan hopen we dat we daarmee gaan redden. Tot nou, zo. Tot zo. dag. me sailing home to you or i'll fly with the force of a rainbow the dream of gold will be way